Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De pinstoring in de regio Utrecht is verholpen. Volgens KPN kunnen mensen weer bellen, internetten en pinnen. De storing bij KPN ontstond begin van de middag door een kabelbreuk. Winkeliers hadden ook nog tijdens koopavond problemen met hun pinapparaten. De bomaanslag in een moskee in het zuidwesten van Saoedi-Arabië... is gepleegd door Islamitische Staat. Een Saoedische splintergroepering van de terreurbeweging... heeft op Twitter de verantwoordelijkheid opgeëist. Bij de aanslag kwamen 15 mensen om het leven... Het gebedshuis zal gebruikt worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de slachtoffers zouden veel beveiligers zijn die in de moskee aan het bidden waren. De bomaanslag is er één in een reeks van aanslagen in Saudi-Arabië. Een aantal van die aanslagen werd gepleegd door IS. Amnesty International onderzoekt de mensenrechten in een opvangcentrum voor asielzoekers in Oostenrijk. De omstandigheden zouden er mensonterend zijn. In het AZC slaat meer dan de helft van de vluchtelingen in de buitenlucht. Er zou aan alles een tekort zijn... In het opvangcentrum verblijven ruim 4000 mensen... terwijl het gebouwd is voor maximaal 2000. Amnesty heeft experts naar het Oostenrijkse asielzoekercentrum gestuurd... om te kijken of de mensenrechten worden geschonden. In de Europa League heeft AZ zich geplaatst voor de vierde en laatste voorronde. De Alkmaarders wonnen in Istanbul ook de tweede wedstrijd tegen Bazak Sehir. Het werd 2-1 door doelpunten van Hendrikse en Van Overeem. Vorige week had AZ de thuiswedstrijd al met 2-0 gewonnen... Ook Vitesse komt vanavond in actie in de Europa League. De Arnhemmers spelen op dit moment thuis tegen Southampton. De wedstrijd werd vooraf ontsierd door rellen in de binnenstad. Er werden zo'n 60 mensen opgepakt, vooral fans van Vitesse. Het weer. Vanavond kan er in het Zuidoosten een onweersbui ontstaan. In de rest van het land blijft het droog en zijn er opklaringen. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de middag en avond is er kans op onweersbuien. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het.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 Dat was wel even gezellig uh, voor negen. Die mensen aan de overkant die denken... wat staat er nou in godes naam toch op... bij die gasten van CFM's antwoord. Nou, dat zal ik je vertellen. Dat, dat uh, was uh, gewoon uh, ethereal. Uh, de, de ruiten hebben het uh, gehouden hoor. Uh, dus uh, ah, er zit geloof ik ook nog een extra ruitje... zit er nog, geloof ik ook nog tussen, Marcus. Uh, als ik het ja, moest wel, wel, hè? Ja, naar, uh, na ons mineur incident. Nou, nee, want. Uh, nou ja, mineur incident. dat was dan nog niet eens. een, uh, een type band. van het uh, type Ethereal. Dat was het nog niet eens. Nee. Dat was. Uh, nee, onze, dat was. Uh, onze goede vrienden, vrienden, vrienden van, uh, van Baptist. die toen geweest waren. Maar die waren dus geheel versterkt. En daar kwam onze studie niet toch eens hoor. Huh? Toch niet helemaal. Wow, nog ja. niet eens? Niet eens. Maar ze gingen goed hard. Laten oh. we daarop <laughs> bouwen. Ze gingen goed hard. En ik denk als Ethereal hier op uh, volle sterkte staat te spelen... dan denk ik uh, dat ze het in Haarlem uh, in nog kunnen horen, denk ik. Het <laughs> mijn mij vraagt wel. Maar goed, goed het, het, is het, is ja, het is een compliment voor, de, voor Elko's vrienden natuurlijk. Hè? Dus uh, wat dat gaat, uh, kan, het maar, uh, kan het alleen maar mooi uh, zijn. Uh, Dirty Colors, dat moet jij ook wel wat zeggen, Marcus. Want uh, we zien Rob, Rob Schanslaan nog uh, zitten. Omgekeerd het stoeltje. En dat gebruikte hij op een gegeven moment als uh, drum. Ja, het eerste keer de stoeltje. Hij ja. ja, had, had geen drumstel geen kagonen, bij, hij had geen kagon, hij kon niks vinden. Nee, nee, nee, dus hij de stoel maar gebruikt. Ik um, zoek er plekken wel iets waar ik op kan drummen. Ja. Ja, ja, maar ja, was, uh, bij de tweede keer kwam hij gewoon met een, uh, met een snare, geloof ik, uh, kwam hij aanzetten. Ja, dan had hij ook een beetje geïmproviseerd ja, Dat was ook wel grappig. Die, was, die, die uitvoering was nog, nog beter eigenlijk als het eerste, vond ik eerlijk gezegd. De tweede keer uh, dat ze er waren, maar toen kwamen ze ook met z'n vieren. was de hele band uh, in volle bezetting, dus... Wat dat gaat, alleen maar goed. Uh, je hoorde dus Amazon Girl. Dat was trouwens ook het nummer wat ze hier de laatste keer hebben gespeeld. In het uh, vroege voorjaar. Uh, toen hebben ze hier ook uh, gespeeld. Maar het gaat wel goed met die band. Want ik zie dat, het, uh, dat er aardig uh, wat duimen bijkomen op hun uh, Facebookpagina. Dus... Het zou mij niks verbazen als uh, Thijs van Liempt en, uh, en zijn uh, vrienden van 3FM dat uh, onopgemerkt uh, laten. Want dat geloof ik niet. Bovendien heeft hij Only in Japan, hebben ze al uh, gespot bij 3FM. Dat is uh, een uh, elektro-bandje, eigenlijk eenmansband van Valentijn Krauwel. Is er een van de mensen die samenwerkt met uh, Marnix Dorenstein. Ja, die, uh, dat is weer een goede bekende van ons dan weer. Die ja, hier regelmatig ook wel in het uh, programma zit met zijn materiaal. Dus en waarom, uh, waarom X nog steeds niet echt op 3FM gedraaid wordt, is mijn compleet raadsel. Dus wat dat er gaat, uh, vraag me dat uh, eigenlijk af. Maar goed, misschien is het nog niet goed genoeg, of uh, hebben ze bij 3FM een andere beleidslijn, dus weet ik ook niet. Maar uh, ik heb er, trouwens van de week, dat was ook wel uh, even grappig, dan zie je op een gegeven moment ook welke, dat er een aantal DJ's uh, vertrokken zijn. Eerst uh, zijn Koen, Zwijnenberg en... Uh, Sander Land die gaat 31 mei. Zag de laatste, famous last words in die show. En ik mis ook wat. Uh, ik weet niet of die toevallig op vakantie is. Maar de show met Giel. Die is op vakantie. Oh. En ja, ja, daar wordt ja, weer luisterd. Dat, dat wordt waargenomen door um, Domien Verschuren, als het goed is. Ja. En um, dan heb en ik. Doe uh, dat leuk. Uh, ja, dat, dat, dat, dat weet ik. En uh, Michiel Vins schrijft het destijds ook nog eens een tijdje gedaan. En ook dat was leuk. Um, maar goed, uh, Giel zal wel uh, weer uh, brom komen, zoals we dat hier in Zandwoord uh, noemen. Dus wat dat gaat, uh, niks veranderd. Maar uh, de afgelopen week, want het is uh, nu 6 augustus. 5 augustus, 6 augustus is het vandaag. Um, is ook Gerard Ekdom afgezwaaid bij 3FM. En die vertrekt naar NPO Radio 2. Dus ja. Hoe het, hoe, het, hoe het station eruit gaat zien qua bezetting. En ja, dat, dat is wel duidelijk. Maar dan nog moet je als nieuwe, nieuwe muziek. Moet je nog kijken. Dan moeten ze dus een marktaandeel gaan, gaan veroveren. Want ja, die jongens. Ja, die moeten binden. Dus, dus dat, dat, dat is toch wel uh, enigszins uh, mijn, uh, mijn kant van het verhaal. Ik uh, kijk daar altijd naar met, uh, met mijn, uh, mijn ja, radiohard. Radio ja. Nou, ja, mijn radiohard. Uh, en als ik kijk naar zo'n zender als uh, Radio 2. Nou, dat is, uh, als ik kijk naar de, de presentatoren, die bezetting die daar uh, zit. Dan is dat toch wel waar je je vingers bij af kan likken. Gerard ik doe hem straks in oktober in de ochtend. En Wouter van der Goes, die zit er al. Trouwens, next CFM. Er. Moeten we er wel even bij zeggen. Ja, water ja, van de groes heeft bij CFM Zandvoort uh, gezeten. Ja, dat was nog uh, dat uh, Rob Harms uh, als bestuurslid nog een luier om had. Dus, <laughs> sorry Rob. <laughs> nee, nee, maar goed, uh, maar dat was al van het uh, uh, heel erg begin. Uh, met, met Bas de Baar nog als uh, voorzitter. Uh, ja, toen hadden ze dus uh, talentvolle DJ's en een of van was Wouter van der Goes. En Gijs Staverman, die is ook bij uh, ZFM Zandvoort geweest. En zit ook bij Radio 2. En wel tussen 12 en 2. Dus hoe hebben wij het dan van afgebracht met onze presentatoren? Niet slecht, denk ik eerlijk gezegd, als je uh, twee uh, voormalige presentatoren bij uh, Radio 2 hebt zien zitten. Ja. Dan moet het toch wel wat zijn, denk ik. We gaan weer verder met uh, de muziek. Uh, misschien voor ons een uh, beetje buitencategorie... maar ik denk voor de grote landelijke centers is dat uh, makkelijk uh, wel uh, te halen. Ik heb ooit nog eens een kaartje met de gerouwt op de avond... dat, uh, dat ik uh, naar uh, de EP-presentatie van X ging. Toen kon zij niet. En toen wilde zij toch een dagje later of een dagje eerder. Nou, heb ik gezegd, dan uh, rijden we maar even om. En ik heb het over Kato van Dijk en My Baby... And here's uprising. Sammy Stereo was dat met Deliverance. En dat uh, is van hun uh, laatste album afkomstig. Reignite, zoals dat uh, heet. En daarvoor My Baby in Uprising. En ik heb op dit moment ruzie met de computer. Het is niet te geloven. Ik uh, ga toch echt uh, niet aan mijn uh, verstandelijke vermogens twijfelen. Ik uh, tik toch heel duidelijk het wachtwoord in. En hij zegt, eigenlijk met een grote dikke middelvinger... Doe het zelf maar! Dat is wat, uh, wat hij eigenlijk uh, probeert te zeggen. Ja. Ik moet wel zeggen dat je dan wel erg gefrustreerd raakt. Ja, inderdaad, Adem want in. ik kan niks meer doen. Uh... Adem uit. Adem in. Adem uit. Ja, ja. Reageer dat niet... een maar even af op dat boze mannenmuziek, zou ik zeggen. Nou ja, dat, dat, dat, dat had uh, Wilco Toebak altijd. Uh, toen we dat in de Watertoren hadden, hadden we zo'n nachtprogramma, s'avonds. Ja, maar Echt? had je nog geen computer? Geen computer. En als het dan niet uh, werkte, dan vlogen er allerlei voorwerpen gewoon uh, door die uh, kleine ruimte. Waar ook mannen als Wouter van der groes en Gijs Staverman ooit hebben gezeten. In diezelfde watertoren. Ik kan me, kan me niet voorstellen, maar ze hebben er wel gezeten. Gijs Stavenman maar een paar weken en Wouter van der groes iets langer. Maar uh, ja, woedende mannenmuziek. Ja, zo noemden wij dat. En Stevast kwam dan Rage Against the Machine en Fuck you, I don't do what you tell me. Zoiets. So ja. Je, weet, je weet wel welke, welke dat uh, is van, uh, geloof het, uh, het eerste album van Rage Against the Machine. Ik weet ook nog. Toen dat in 2008, dat... toen, toen ik binnenkwam, ik, had, ik weet ook nog dat dit, dit had ik aan, dit overneemt. Weet ik ook nog? Dit, dit schattige overhemd had hij het Jij zo lang met je overnemen. Ja, ja, ja, ja, dit is niet stuk te krijgen, jongen. Dat is zuinig. Maar, <laughs> maar uh, op een gegeven moment was, dat een, was er een avond. En uh, was op een gegeven moment, uh, zag ik Marcus samen met Jolanda uh, zitten. Zo, jij gaat altijd een Wim doen. En wat ga je draaien? Heidezangers of uh, wat is het? Uh, de Havenzangers, zoiets. Van uh, zo'n uh, zo net jongetje die, die dan is komt hij met Rage Against The Machine? Ja, toen gingen toen, toen ging toch wel wat, uh, wat, uh, wat veranderingen plaatsvinden. Ik dacht, dat wordt die man met Rage, Rage Against The Machine. Maar ja... Uh, en uiteindelijk uh, ben ik ook opgevoed uh, door jou en door uh, Menno Hoekstra... doordat wij Ramstein zo goed, uh, goed vonden. Voor mij dan wel meer Ramstein. En van uh, Menno denk ik dan uh, de, de rest van de hardere... Ja... Nou, we echt hebben het het, het, het echt hardere werk. Ik, uh, ik, ik, zit toch, ik zit toch nog uh, even met Ramstein. Ik denk, zullen we dan toch even nog uh, iets, uh, iets, iets, iets eraf jatten. Ik denk dat, het, ja, dat het moet. Do, doe dan Firefrying. Nee, nee, nee. Ik vind toch deze vind toch iets, al... iets. Ik vind hem toch iets. Uh, ik vind deze toch iets leuker. Ik weet niet wat het is. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat gewoon een uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik vind dat een, uh, een, fijn, een fijn, uh, fijn nummer, eerlijk gezegd. Oh, zal ik hem even uitzetten, want anders dan, uh, gaat hij uh, verder, verder doorlopen. Dat snap ik ook wel. Uh, Ramstein. Ik zei het al, uh, ik, ik, dit, dit is ooit nog eens een keer gecoverd... door één Frans Bauer bij Giel Belen. Nou, dat vond ik uh, toch wel een beetje een uh, wat dat betreft een aanvluiting. Maar we doen het toch beetje even met het een beetje met het origineel, uh, als het uh, goed is. Hier is uh, Ramstein, maar dan met du Hast. En uh, inmiddels uh, heb ik uh, het uh, probleem even opgelost. Tenminste, uh, tenminste, ik niet. Het probleem heeft zichzelf zelf opgelost. Zelf opgelost. Ja, het is toch niet te geloven. Dat, uh, dat je op een gegeven moment gewoon je, je eigen account niet meer kan benaderen. Terwijl je toch echt weet uh, dat ik het juiste wachtwoord, uh, wachtwoord... En dat is deze oude man in de stress natuurlijk. Ja. Ja. Maar uh, ondertussen heb ik hem uh, wel gevonden. Um, je hoorde net Ego Movis en Mexico. Dat, uh, dat hoorde je net. En daarvoor... Ramstein, doe hast. Die hebben we ook heel uh, regelmatig gedraaid... Uh, voordat we dus het uh, wat meer onbekende werken. Uh, en uh, de talentvolle muzikanten hebben ontdekt. Want ja, en die talentvolle muzikanten hebben op een gegeven moment. Uh, nou, dat zijn uh, al uh, gerenommeerde muzikanten. Net zoals inmiddels Chef Special. Hè? Maar toen, toen, toen nog niet. Toen, toen nog niet. in 2009. Toen nee. nog niet, maar vorige week hebben we iets van je special gedraaid. dus uh, dan moet je maar uh, op blijven letten, denk ik dan altijd maar. Uh, maar goed, uh, maar zeg, we hebben ja. nog genoeg andere dingen uit de oude hoek natuurlijk. Ja, denk het wel, toch? Ah, ja, ja, ja. Ik weet niet of jij nog wel eens op onze backstage-pagina kijkt... maar er staat nog een hele hoop outs op, hoor. Ja, dat, dat, dat, dat uh, Zoals is... Zoals uh, Hours oude The Night of We Kent uh, we, we, we Cook With Fire nog. We Cook With Fire, inderdaad, die. Ja, die <laughs> kent ze niet. Uh, ze bestaan display. nog steeds... Display. Ja, Display. We Cook With Fire bestaat, uh, bestaat nog steeds... Ja, ja. wel zeker, hè? Die bestaan nog steeds. Um, alleen, ja, zo heel af en toe uh, dan, dan komen ze ineens aan de oppervlakte, wat dat, wat dat gaat. Een um, andere noisy bentje. Joost Dobbe ben ik ooit tegengekomen als singer-songwriter. En jij ook, Marcus. Als, uh, bij, bij het patronaat stond hij in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Is inmiddels alweer drie jaar terug. Maar die Joost uh, Dobbe die heeft op een gegeven moment besloten: ik ga met een paar haarlemmers een, een, een, een, een, een of ander stevig bentje beginnen. En die heeft hij onder andere gevormd met Ben Stuyvenberg, En ik weet dat hij zit te luisteren. Dus wat dat gaat hij uh, gaat gaat toch, uh, toch wel om. Um, maar ik moet zeggen, het is, het is toch vakwerk wat die jongens hebben afgeleverd. Sway met Make It Heaven. Martine Bond dus, met uh, On The Run. En uh, dat was uh, de uh, versie zoals we de kennen op uh, de, de studio. We hebben ook nog een, uh, een eigen versie. En die klinkt dan toch uh, heel erg... Ja, hoe moet ik het zeggen? Puur eerlijk gezegd. <kuggen> ja, uh, want daar is niet de hele band bij komen kijken. Nee. Nee, maar goed, uh, ze heeft het wel gedaan en uh, stond hier gewoon met een simpel uh, akoestisch gitaartje te spelen. Dus ja, ik uh, zou bijna zeggen dat uh, dat mag wel vaker gebeuren. Maar goed, ik heb het niet voor het Duits zoeken en jij ook niet, Marcus. Dus uh, yep. we moeten het uh, we moeten groter worden dan, uh, denk ik. Eens kijken of we uh, 10.000 uh, duimen kunnen versieren voor ons programma. Ja, dan worden ja, op we serieus moment dat genomen. Ja, uh, duimen Ja, hebben. dan worden we serieus genomen, denk ik. Uh, want dan kunnen ze ja. niet op, om ons heen. Maar goed, uh, zover is het nog lang niet. Um, dit uh, is The Fruit of the Original Sin. Um, ook een band, maar dan uit het midden van het land. Ik geloof dat ze uit de buurt van Utrecht uh, komen. Het album wat ze hebben uitgebracht, dat heet het Black Lodge en... Een van die nummers die ze eigenlijk een beetje naar voren hebben geschoven... is Souvia. En dat nummer dat hoor je nu. Oftewel Brechtje Sanne Lacour. En uh, dit was ook alweer van een tijdje terug. Ik uh, denk dat dat ergens 2014 is geweest. Toen ze haar album. Uh, het, uh, ja, min of meer het levenslicht heeft laten zien. Um, ja, ik heb uh, gewoon maar uh, dat ding. Maar via de iTunes. Uh, maar eventjes binnengehaald. Uh, komt ook uh, heel fijn. Uit Rotterdam. En dat schijnt dus een nest uh, te zijn. waar allerlei talent zich. Uh, met een noodgang aan het ontwikkelen is. Dus wat dat gaat. Uh, zullen we de komende tijd. Uh, veel uit Rotterdam krijgen. Ik Neem aan. Want dat uh, zal. Uh, nou ja, dat, dat is zeker. Uh, Southbound komt. Uh, 17 september hier naartoe. Dus dat uh, weten we dan ook weer. Um, een andere man. die. Uh, ja, eigenlijk is het de. bent aan hem opgehangen. Jullie een uh, van Kit Harlekin. Het nieuwe werk van het album... wat inmiddels nu ook anderhalve maand uh, alweer uh, in Nederland te horen is... is ja eigenlijk minder stevig. Maar goed, je moet er maar naar luisteren. Wired is daarvan het uh, nummer wat hij het meest vooruit heeft uh, geschoven. altijd wel even leuk om op zo'n avondje als deze gewoon weer te draaien. Twice the same in stop and Dive. En daarvoor hoorden we natuurlijk uh, niets anders dan Kit Hartlegin. Um, het zit er weer op, Marcus. Het is ja. uh, weer geweest. En uh, dan heb ik er nog eentje van 1 minuut 40. Nou, dat kunnen we dan mooi halen. Dus uh, dat is uh, van ook een uh, man die hier geweest. Jean Hagens met Pointless Arrow. Maar die uh, band die bestaat niet meer. Dus uh, oh. nou, dat maakt ook niet uit. Um, in ieder geval, Charles loopt zich al warm. Dus uh, dat is uh, en die voor En hij schuifelt de... jou langzaam achter de tafel vandaan. Ja, en hij heeft ook schuifel muziek bij zich. Dus dat, uh, dat, uh, dat is iets heel anders dan, uh, dan muziek die wij hebben. Wat dat er gaat. Uh, we zeggen dan in koer... Tot, tot volgende, volgende week. week. En we sluiten dus af met uh, dus deze van... The Pointless Arrow. En dat nummer dat heet... Nou, het heeft een onuitsprekelijke naam in ieder geval. Tot aan het nieuws van 10 uh, van uur. Dag.